Aflevering 2. Het gaat steeds minder goed met Johnny. Zijn rekeningen worden niet betaald en hij kan zijn rekeningen niet betalen. Bovendien komt de Belastingdienst gezellig op bezoek. Maar nog erger, Johnny lacht al lang niet meer. cut to Interieur Studio Johnny. Plus geluid van Radio 1. Berichten over de mondiaal economisch malaise, stijgende olieprijzen en Amerikaanse messenslijperij klinkt over de radio. Johnny pakt een eenvoudig boterham uit zijn lunchbox. Terwijl hij in gesprek is met opdrachtgever Bouwman. Ja, maar wanneer denk je dat ze nou eens een keer een beslissing gaan maken, Jurgen? Alles ligt maanden besteksklaar op de plank te rotten. En ik hoor maar niks en er gebeurt maar niks. En mijn rekeningen worden niet betaald. Interieur duur restaurant. Bouwman zit in een peperduur restaurant achter een glas wit wijn en een sigaar. Met peperduur collega's te lunchen. Bouwman. Zeg rustig aan, Johnny. Ook de raad verkeert in shocktoestand. En dat zal nog even zo blijven. Tot de economische stof een beetje gezetteld is. <laughs> Iedereen zoekt terugdekking, jongen. Het blijft dus voorlopig op de plank liggen, ben ik bang. Helaas, pindakaas. Cut to, half total. Meneer Van der Knip. Bankmanager aan zijn bureau, die bezorgd over wat papieren is gebogen. Met de telefoon aan zijn oor. Van der Knip. Luid en streng stem. Ja, de bed, luister eens. U moet nu echt wat doen aan uw rekeningoverstand. Anders zijn wij genoodzaakt onze kredietfaciliteiten in te trekken. En we hebben liever niet dat u uw creditcard gebruikt. Een formele brief van de bank die dit gesprek bevestigt is naar u onderweg. De bank doet liever geen zaken met uh, risicogevallen. We hebben de naam van de bank hoog te houden. Dat moet u begrijpen. Goedemiddag. Van de knip hangt op en laat Johnny met een piepende hoorn op veilige afstand Cut to exterior. Straatkantoor. Schemering. Regenachtig. Bird's eye view van de straat. Johnny loopt samen met enkele collega's uit kantoor. Allemaal. Prettige avond, tot morgen. Johnny, niet opgewekt. Ja, tot morgen. Johnny ontgrendelt zijn fiets en fietst alleen richting huis. Terwijl hij over een grachtenbrug verdwijnt, begint het te omweren en regenen. Straat. Voor Johnny's appartement. De regen is gestopt. Stilte. Johnny komt doorweekt aanfietsen, stapt ruim voor zijn portiek af en het loopt richting het portiek. Hij hoort een vreemd geluid en stopt. Hij kijkt om zich heen. Hij loopt verder. Hij hoort het geluid weer. Johnny point of view. Hij stopt weer en kijkt bezorgd en aandachtig in de aangrenzende struikjes. Links, rechts, achter. Hij ziet niks. Johnny neemt weer wat passen naar voren. Het gegrom wordt harder. Hij loopt angstig en voorzichtig richting zijn portiekdeur... en loopt snel en zenuwachtig de hal in. Uit zijn postbus komt een oorverdovend gegrauw. De postbus schudt en ratelt... terwijl ook rook en damp eruit komt. Johnny schrikt zo hard dat hij over zijn fiets valt. Volledig over zijn toeren pakt hij zichzelf op... en stormt zo snel als het kan... Naar zijn appartement. Terwijl bloedstollend, wild gegrom in zijn postbus doorgaat. Cut to interieur appartement. Avond. Stil. Johnny zit angstig in de richting van de voordeur te kijken. Hij gaat naar de keuken. Vanuit de ijskast. Johnny opent de ijskastdeur en onderzoekt de inhoud. Ja, waarachtig. Hij pakt opgewekt wat spullen. Van de twee eieren pakt hij één. Aanrecht. Een ei... Een halve aardappel en zeven spessiebonen worden uitgesteld. Dissolve toe, woonkamer. Johnny zit met een servet netjes in zijn kraag. Voor hem op het salontafel. Een bord met zijn eten als klok gerangschikt. schikt. De aardappel in het midden, de gehalveerde spessiebonen als de uren en het ei op het punt van twaalf uur. Eromheen een rode rondje van tomatenketchup. Naast zijn bord een wijnglas met water. Hij kijkt. Johnny... Tja, het is twaalf uur Johnny Boy, smakelijk eten. Hij proost de lucht met zijn glas water en zept de televisie aan. TV-scherm, journaalberichten, cross-dissolve, nuwon-scandaal, schandaal, shell schandaal, parlementaire enquête, bouwfraude. Spiegel badkamer. Johnny gooit wat pillen in zijn mond en neemt een slokje water. Dissolve toe, Johnny ligt op bed, hij doet het licht uit. Fade in. Sochtens. Johnny kleedt zich aan en verlaat zijn appartement met in één hand een bos sleutels. Portiek. Hij staat een aantal meters voor zijn postbus en kijkt het recht aan voor een aantal seconden. Postbus point of view. Johnny springt snel naar voren en doet de sleutel in de postbusslot en trekt de deur snel en onhandig open. Een oorverdovend gegrauw komt van de postbus vandaan en een onmogelijke gevalheid post... ...wordt met haast raketkracht eruit gespuugd. De kracht van de enveloppe-explosie stuurt hem achteruit tegen de vloer. Hij is bedekt met grote belangrijke witte en blauwe enveloppen... ...met nog belangrijke stempels erop. Hij kijkt bezorgd om zich heen. Interieur, topshot, woonkamer, versneld. Het is bezaaid met een onwaarschijnlijk berg enveloppen. Johnny zit op zijn knieën en probeert een eerste ordening in de chaos aan te brengen. Siri, cross-dissolves, bird's eye view, versneld... Johnny, terwijl rondom hem nette stapels beginnen te ontstaan. Cut to Johnny, met telefoon aan zijn oor. Hij luistert dan dachtig. Telefoon. Dit gesprek kost 30 cent per minuut. Klik. Er zijn 123 wachtende voor u. Eén moment geduld, alstublieft. Dissolve. Er zijn 63 wachtende voor u. Dissolve to call center. Half total van een telefoniste. Een nachtmerrie van een beide-hand Jordaanse type. Met veel make-up, hoog beehive opgestoken haar en een headset. Zij is haar nagels aan het verzorgen. Een rode licht blinkt op haar console. Zij zet dit in de wacht en gaat verder met haar nagels. Dan zuchtend... Nettie Spanning. Goedemiddag, de Gluon Customer Care Center. Met Nettie Spanning spreekt u. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Johnny... Ja, goedemiddag. U spreekt met de bed. Jullie hebben mij een kaart met vervelende mededelingen gestuurd. Nettie. Heeft u een klantnummer voor mij, meneer? Johnny. Ja. 00426754. Nettie. Terwijl ze invoert. Momentje, meneer. Netties computerscherm ligt op in rood en begint te piepen. Lokaal van een callcenter. Rode zwaailichten springen aan en zware buzzers klinken. Alle medewerkers stoppen met praten en werken... En kijken allemaal in de richting van Nettie. Nettie. Ah, meneer de bed. Tja, tja, we moeten samen een klein probleempje zien op te lossen. Anders moeten we de toevoer onderbreken zoals dat heet. Johnny. Oh, en hoe groot is dat kleine probleempje? Zijn stem klinkt nu ook door de luidsprekers in het lokaal. Het sfeer is gespannen, als in de regiekamer van een Apollo Space Mission. Nettie. Even opzoeken, meneer. Uh, met kosten erbij, ja. Geluid klik-klak van de keyboard. Nettie. Uh, ja, de hoofdsom is 550 euro en met kosten erbij 1643 euro. Johnny, geschrokken, hard. Wat? 1600? Nettie. Ja meneer, als we onbeschoft en vervelend gaan doen, dan ga ik nu ophangen, ja? We bellen gewoon weer terug als we weer lekker rustig zijn. Hé, goedemiddag. Klik. Er klinkt luid en enthousiast collegiaal applaus in het lokaal. Johnny. Mevrouw Spanning! Mevrouw Spanning! toe, receptioniste. Met woningbouwvereniging ad hoc. Ha, meneer De Bed, ik verbind u door met afdeling I&O. E Dissolve to, Johnny Ruimer. Jordaanse type, opnieuw verbeterd, luxe uitvoering van afdeling I&O. E Erg afstandelijk. Inkasso en ontruiming. Met Gonnie Ruimen spreekt u. Dissolve. Nee, maar meneer de Bet, bij een achterstand van meer dan twee maanden stellen wij een ontruimingsprocedure in werking. De dagvaarding ligt al bij de kantonrechter. Of u moet alle achterstallige bedragen en uitstaande kosten vandaag bij ons aan de kassa voldoen. Dissolve. Nee, u moet mij niet steeds onderbreken meneer, anders hang ik op, ja? En dat willen we niet, hè? Dissolve. Ach, tut, tut, meneer, u heeft nog altijd de leger des huils. Dat kunnen ze in Afrika en India niet zeggen. Er staan duizenden mensen in de rij voor uw woning. Nee, dit kan ik ze niet aandoen. Dissolve toe, Johnny. Maar Pieter, luister nou. Het zijn twee rekeningen. Ze zijn nu al acht maanden oud. Het duurt nu wel heel erg lang, vind je niet? Exterior jachthaven Muiden. Zonnig. Pieter Boosma ligt met zijn mobiel en glas wijn lang uit op een zaaljacht. Hij onderbreekt met haast onverstaanbaar bekakte stem. Ach, kereltje, zit je onderbroek in een knoop? Rustig aan, pikkie. Ik zal kantoren eens even bellen... kijken wat met die klote dingen van jou gebeurd zijn. Johnny. Ja, Pieter, dat heb je wel eens eerder gezegd. Maak je ze dit keer echt over? Ik zit te springen. Pieter in zijn beste goois. Ja, natuurlijk, kereltje. Je kan mij toch vertrouwen? <laughs> Keep your hair on, picky. Klik. Interior topshot woonkamer Johnny. Johnny knielt te midden van zijn papieren massa op de woonkamervloer. Hij gooit de telefoon naast zich, gaat op zijn rug liggen en kijkt naar het plafond. Frontaal, detail, gezicht. Dissolve to spiegelbadkamer. Zwart achtergrond, onbepaald. Johnny kijkt zichzelf aan. Zoom in op zijn oog tot in het zwart van zijn pupil. Zwart. Veedin. Ik Exterieur Amsterdamse grachten. Snachts. Verlaten en donker. Het heeft geregend. Johnny draagt een zware zwarte jas. Hij is op de vlucht. Hij rent en rent. Hij glijdt uit. Hij rent verder. Frontal moving. Iets versneld. Johnny fietst. Hij trapt fanatiek. Harder en harder. Achter hem rent een pak, houling en hongerige wolven aan. Hij kijkt niet achterom. Ze komen dichterbij. Intercut, moving. Details, wolvenbekken en tanden. Op een gladde brug gaat Johnny onderuit. Hij stapt meteen fanatiek weer op en trapt verder. Wolven kunnen af en toe zijn broekspijpen en jas krijpen. Hij schudt ze los. Hij bevindt zich nu op de oude Voorburgwal. De ramen zijn niet meer verlicht, behalve één, in de afstand. Deze is verlicht met blauw in plaats van rood. Het aanzien is erg koud. Johnny komt dichterbij. Slow motion. Achter de raam zit een vrouw op een kruk. Vol, niet onaardig om te zien. Gekleed in SM-tenue, met een zweep in haar hand. Zij gebaart hem dichterbij te komen. Hij wil doorfietsen. Ze kijken elkaar recht in de ogen aan. Haar blik heeft afstandelijke macht. Hij fietst toch voorbij. Zij blijft hem vragend aankijken en tikt op het raam. Hij fietst toch weg en kijkt niet achterom. Hij fietst en fietst nog fanatieker, maar hoort nog steeds het getik: Het is glad. Hij nadert de grachtkade zonder enige belemmering en glijdt uit. Hij schuift met zijn fiets over de straat richting kade, zonder geschreeuw, zonder geluid. Cut to Interior Johnny's Slaapkamer Bird's Eye View Hij slaapt. Johnny wordt wakker en kijkt om zich heen. Hij kijkt naar de gordijnen nog een beetje daas. Hij schrikt en staat op, doet de gordijn een stukje opzij en ziet de kop van een rustig en aardig meneer met een groot bos blond haar. Hij grijnst. Johnny schrikt. Meneer. Ah, hallo, uh, sorry. Johnny kijkt verbaasd. Meneer. Uh, bent u meneer uh, de bed? Johnny knikt ja. Meneer, opgewekt. Hallo, goedemorgen. Mijn naam is Van der Gaai. Ik kom van de koningin. Tja, echt? Johnny, euforisch verbaasd. Van de koningin? Meneer, met een vriendelijk en warm glimlach. Ja, meneer, leuk, hè? Ik wil graag even met u uh, praten. Kan dat? Johnny. O oh, ja? Hal, oh, Johnny loopt in zijn onderbroek en t-shirt slaberig naar de voordeur. Krapt wat aan zijn kont en mompelt. Johnny. Wat moet Beatrix in godsnaam met mij? Johnny doet de voordeur van de nachtslot af. Klik. En dan ineens... De voordeur vliegt uit zijn voegen en drukt hem plat tegen de vloer. De deur erbovenop. Stof en splinters vullen de lucht. In de deuropening staat meneer Van der Graai. Gekleed in donkerblauw commando en kogelvrije vest. Naast hem staat een kort, dik, aardig meneer. Gelijk gekleed met een groot bos rood haar. Ze houden samen glimlachend de zware rode deurram vast. Jiske vet laat zich niet spotten. In de achtergrond staan M.A.'ers in vol gevechtstenu met schild en wapenstok. afgetopt met helm en glimmend vizier. Te dringen om naar binnen te komen. Enkele dragen moderne automatische wapens. Van der Graai spreekt in de spieklensje van de horizontaal voordeur. Hallo, goedemorgen. Zijn wij wakker, meneer De Bet? Mag ik mijn collega even voorstellen? Dit is meneer Knijp. Wij zijn van de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. <laughs> Johnny ziet van de graai en knijpt door de visij van de speeklens van de voordeur die bovenop hem ligt. Johnny gemoffeld. Oei, hallo. Kom gezellig binnen. De SWAT-team marcheerde naar binnen over de deur heen. Sequence of short cross cuts. Het hele appartement zit vol met M.E. Ze zijn alles aan het bekijken, aan het besnuffelen en onderzoeken. Je kan niet bewegen voor het blauw. Johnny zit nog in zijn onderbroek onder het stof en een beetje beduust, noodgedwongen achter zijn keukentafel, omgeven door donkerblauwe klerenkasten met helmen. Iemand trekt het toilet door en de meer, half ontdaan van zijn tenue, doet de deur open, stapt naar buiten en kijkt opgelucht. Knijp is ijverig de ijskast aan het onderzoeken. Detail onderkant schoen. Withdraw. Van de Grijs zit lang uit met zijn voeten op tafel en kijkt Johnny op streng, afkeurend, maar vriendelijk meneer aan. Knijp ineens. Hé, hey, dit is gebak. Ben je vandaag jarig of zo? Johnny, ja, toevallig wel. Er zit een rode stip van een lezer op het midden van Johnny's voorhoofd gericht. Knijp wijst uitdagend. Hé, het hou nou eens een keertje op met dat flauwe kul. Dat gaat me een beetje ver, hoor. Hé, hey, jongens, er is gebak. De rode stip verdwijnt. Van de Graai haalt een lijst uit zijn binnenzak. Van de Graai, terwijl hij goed naar het document kijkt... Tja, verdomd, 25 juni. <laughs> Toevallig, hè? Dan zuchtend met een zeer ongerust en schuddend hoofd. Luister, de bed. Wij lopen een beetje achter met de betaling aan de schatkist, hè? Wij hoorden steeds maar niks. We werden erg ongerust. Dus mijn baas heeft mij gevraagd om een babbel met je te komen maken. Tja, het gaat om een totaal van... Uh... Hij kijkt nog eens. Emeers lopen af en aan om koffie en gebak te halen. Van de graai. 79.689 euro en 22 eurocent. Dat ronden we wel af op 20 eurocent. Hij kijkt Johnny streng aan. Van de Graai. Heeft u dat voor ons? Nu? Knijp. Waar is de suiker? Johnny, even stilte. Dan? Ja, even denken. Ja, die, die 20 cent wel misschien, maar... Van de Graai, geïrriteerd. Je hebt het niet, hè? Nee, hè? Nee, dat dacht ik niet. Tja... Dan zit er niets anders op. Jongens, jullie mogen allemaal wat leuks uit gaan zoeken. De jongens gaan onmiddellijk met bovengerechtelijk ijver, links en rechts, onderzoekend door het huis. Alsof op kloopjesjacht. Dissolve to interieur voor deur Johnny. Johnny staat netjes bij de deur, terwijl de laatste MR's naar buiten lopen. En geven Johnny zeer geroutineerd verschillende gangstergroeten als ze voorbij lopen. Gimme h five, gimme low five. Friends, respect. Sommigen dragen enkele voorwerpen uit Johnny's huis met zich mee. En enkele geven een lege koffiekop en schotel af. De laatste zijn van de graai en knijp. Ook met enkele voorwerpen. En met grote slagroomresten in hun mondhoeken. Ze geven Johnny een lang, warm en vriendelijk, haast emotioneel handdruk bij de deur. Johnny zwaait. Ja, ja, kom we gauw nog eens langs jongens, Ja. Exterior straat. Wij zien een menigte vertrekkende ME'ers. Johnny kijkt ze na. Een ME'er ontgrendelt Johnny's auto, zwaait nog even, dan stapt in, start de motor en rijdt met gevaarlijke snelheid zigzaggend weg in een wolk van brandende rubber en oorverdovend motorgeschreeuw. Interior woonkamer. Johnny zit in zijn door de ME minimaal ingericht woonkamer een beetje te wennen. Gelukkig zijn de zitbank en het televisier nog. Spiegel badkamer. Johnny kijkt zichzelf aan. De achtergrond is donker en onbepaald. In het zwart om zijn hoofd veden de pratende koppen van de leuke mensen die hij de afgelopen tijd mee te maken heeft gehad, in en uit. Bouwman, Boersma, Netty Spanning, van de Knip, Knijp en van de Graai. Ze dansen rondom zijn hoofd. Hij neemt een pil. En dan nog één. En dan, voor de zekerheid, nog één. Topshot bed. Johnny ligt op bed. Hij probeert te slapen. Het lukt niet. Siri crosscuts. Verschillende slaaphoudingen. Hij staat op en drinkt een glas water. Woonkamer. Hij zept de televisie aan. TV. Irak. Oorlog. Bomaanslagen. de Gaza-strook. Zelfmoordaanslagen in Israël. Hij gaat weer op bed liggen. Detail Johnny's gezicht. Neus en ogen. Withdrawal. Johnny zit ingezakt op de onderzoekstafel bij zijn huisarts, dokter van het hart. Hij wordt onderzocht. Zijn bloeddruk. Hartslag. En natuurlijk zijn KNO'tjes. Dokter. Ja, ja, ja. Slapeloosheid. Geen eetlust. Vermoeid. Gespannen. Huilbuien. Gemoedschommelingen. Hyperventilatie. Hypergevoeligheid voor alles en nog wat. Hoofdpijn. paniek Paniekaanvallen. Geen eetlust, gewichtsverlies en een zeer kort lontje. Tja, het is mij wel duidelijk. Ik kan u wat geven om u te kalmeren, maar dat zal de oorzaak niet wegnemen. Johnny, bijna jankend terwijl hij zich aankleedt. Ja, dokter, ik voel me de laatste tijd niet zo happy. Nee. Dokter. Ja, maar meneer de bed, vindt u het gek? Er zit zoveel cortisol in uw bloed. Het zou de gehele Chinese leger collectief hossend en huissend wakker kunnen houden. Voor een jaar. Johnny, wat heb ik dan? Dokter, hij kijkt Johnny direct aan. Maar meneer de Bet, u heeft acuut schulden niet U heeft dringend een grondig wsnp nodig. Johnny, WSNP, wat is dat? Doet het pijn? Dokter, wet schuldsanering natuurlijke personen. Nou, het is niet leuk, maar het biedt in ieder geval uitzicht op een oplossing. Laten we nou wel wezen, meneer de Bed. zo kunt u niet doorgaan. U heeft totale, absolute rust nodig. Ik bedoel totaal geen stress. Begrijpt u mij goed? Geen stress. Anders gaat het helemaal fout. Helemaal. De dokter schrijft een recept. Johnny kijkt geschokt. Sprakeloos. Cut to naambord op duur, kantoorgebouw. Het bord leest, partners. insolventiebemiddeling. Interieur vergadekamer. Een tot verveling toe standaard rommelig vergadehok met een storend herrie van de airco en zonder raam. Intake gesprek met medium druk. Een dwingend opgewonden en afstandelijk type die haar standaard verhaal staand voor een flipover in duizelingwekkend tempo afdraait. Johnny zit alleen aan een grote vergadertafel met open mond te kijken naar het tafereel. Miriam Druk. U moet alle vragen op de checklist volledig invullen... en alle gevraagde stukken, inclusief alle bankafschriften van alle bankrekeningen... van de afgelopen vier jaar, in acht fout inleveren. Uw volledige boekhouding en belastingaangifte van de afgelopen vier jaar... moet u eveneens bij de andere stukken overleggen. Er mag absoluut niets ontbreken. Anders verklaart de rechtbank de aanvraag artikel 2 a 5 lid 1 onder de visiemenswet... Niet ontvankelijk. Johnny duizelt en knijpt zijn ogen... wanneer hij de dame tijdens het gesprek... geleidelijk in een karakter uit een circus denkt te zien veranderen. Miriam weer. En geldweg en partners moeten de stukken uiterlijk overmorgen hebben... anders kunnen geldweg en partners uw aanvraag niet in behandeling nemen. En uw verklaring bevolkingsregister mag ook niet ouder zijn dan een dag... anders zal de rechtbank uw aanvraag niet in behandeling nemen. U moet nu deze verklaring, dat u alles wat ik heb verteld, begrijpt... en dat u de stukken tijdig zult inleveren. Hier ondertekenen, anders wordt uw verzoekschrift niet aanvaard. Miriam Druk gooit een grote stapel formulieren... folders en pamfletten voor Johnny op tafel. Miriam. Goedemiddag. Zij loopt naar de deur en roept... Volgende. Cut to top shot. Interieur woonkamer Johnny. Het is verlaten en stil. Alle beschikbare horizontale oppervlakken zijn bedekt met hoge stapels formulieren, acceptgero's, rekeningen en een grote hoeveelheid ongeopend enveloppen van elk denkbaar kleur. Detail: twee grote stapels enveloppen. De enveloppen beginnen met elkaar te praten in versneld tempo. Ze vermenigvuldigen zich. De stapels worden hoger. Withdraw. De aangrenzende stapels beginnen hetzelfde te doen. Withdraw to Topshot woonkamer. De herrie van de jeppende enveloppen wordt steeds harder, terwijl de stapelspost steeds zalrijker en hoger worden. Wij horen Johnny zijn appartement binnenkomen. Zodra de deur dichtslaat, stopt de herrie en de vermenigvuldigingsdrift. Johnny komt zijn woonkamer binnen met zijn stapel formulieren en pamfletten... en schrikt van de toegenomen massa onheilspellend correspondentie. Hij baant zich een weg naar een kleine open plek in het midden van de woonkamervloer... en gaat op zijn knieën rustig zijn aanvraag schuldsanering bestuderen. Achter hem hoort hij heel kort... De jeppende enveloppe. Als hij naar achter kijkt stopt het en gaat voor hem verder. Als hij naar voren kijkt stopt het en gaat achter hem verder. En dan in toenemende mate. Opzij. En dan weer achter hem. En dan voor. Hij drukt met zijn handen op de stapels om de explosieve groei te verhinderen. Te vergeefs. Serie cuts 2: De enveloppe zee komt nu tot zijn borst. Cut 2. De enveloppe zee komt nu tot zijn nek. Cut to, wij zien zijn armen en tenslotte zijn handen verdwijnen in de stijgende enveloppe zee. Cut to, exterior portiek Johnny. Johnny komt aanfietsen en stopt ruim voor zijn portiek. Hij luistert riekhalsend en aandachtig. Hij hoort niks en kijkt bezorgd. Hij loopt voorzichtig naar voren en luistert nog een keer. Nog steeds niks. Hij zet zijn fiets neer en tilt de klep van de postbus voorzichtig open met een lange stok. Hij kijkt voorzichtig naar binnen. Detail postbus. In de postbus ligt maar één brief. Johnny opent de postbus en pakt de brief. Interieur woonkamer. Johnny opent de brief en leest detail brief. Rechtbank Amsterdam. In zaken uw verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, wordt u hierbij opgeroepen te verschijnen ter zitting van deze rechtbank in het gerechtsgebouw Parnassusweg 22, Amsterdam. Ten einde te worden gehoord. 25 juni 2004, te 11 uur. Johnny. Godverdomme, mijn verjaardag! Cut to black. Fade in. Eerst geluid van huilend baby. Detail, babygezicht, zwart-wit. Fade to color. Withdraw. Wij zien een kreinsend kind in een kinderwagen. Withdraw. Interieur wachtzaal, hete zomerochtend. Wij zitten in een grote, hoge zaal met zitbanken. Het lijkt in tweeën verdeeld door een denkbeeldig, onzichtbaar scherm. De ene helft is totaal vol met een woelend, armoedig, verlinieachtig verzameling mensen van elk denkbaar soort. Blanken, zwarten, Turken, Araberen, Chinezen, Hindoes, Sikhs, arbeiders, getatoeëerden, junks, gehandicapten en veel arme, oude mensen. Een groep moslims hebben zich in een hoek afgezonderd en zijn op hun knieën biddend naar het oosten gericht. Vrouwen ingepakt in burkas zitten eromheen. Wegens plaatsgebrek zitten veel mensen op de grond. Twee junks maken ruzie met een man en een vrouw over zitplaatsen. De vrouw met de kinderwagen probeert haar onophoudelijk schreeuwende monstertje te zussen. Een groep van godlos geslagen, kaalgeschoren kinderen in gangsterrapper tenue, besprinkeld met bronstellogos, logo's, rennen en springen hysterisch rond. Zij stoten tegen een oude man aan. Kinderen met gangsterrapper gebarentaal. ''Fuck you man, je zit in de fucking weg.'' Met hun handjes geknepen in de gangster dwarspistoolhouding schieten ze hem denkbeeldig door zijn hoofd, terwijl ze zeggen, kinderen. ''We're gonna shoot your badass, you motherfucking niggerfucker.'' ''Bam, bam, bam, bam.'' bam. bam, bam, bam. Een man aanschouwt het tevrel en kijkt naar zijn Chinees buurman. Man, Ronsdale? Chinees, trots. ''Ja natuurlijk, gemaakt in China.'' Een aankomende puber is fanatiek aan het Game Boy'en met alle bijbehorende Star Wars-herrie van dien. Bijna iedereen draagt een stapel papieren in één hand, enkele wapperen ermee om zichzelf te verkoelen, terwijl zij verveeld en gespannen in de herrie en de hitte zitten te wachten. De zaal is relatief leeg. Enkele groepen peperduur gekleed mannen en vrouwen zijn omgeven door meerdere in Toga geklede advocaten. Enkele zitten rustig aan tafel een kop koffie te drinken, terwijl zij overleggen en vol zelfvertrouwen grappen maken met hun raadsleden. Rust en ruimte heersen. Johnny begrijpt het niet en loopt met zijn papieren onder één arm in de richting van de lege helft om een van de vele beschikbare zitplaatsen in te nemen. Plotseling. Ja. Hij valt achterover en ligt op de vloer omgeven door zijn papieren. Als hij weer een beetje bij de tijd is, staat hij op, raapt zijn papieren bij elkaar en kijkt raadselachtig naar de plek waar de barrière zou moeten zijn. Johnny, goh, ik heb geen glas gezien. Zeer oude man. Er is ook geen glas. Johnny kijkt verrast en verward en blijft gewoon staan. Tot zijn verbijstering kunnen de mensen in de andere helft... in slow motion wel heen en weer lopen... door de onzichtbaar barrière. Hij loopt er naartoe en steekt zijn hand voorzichtig naar voren... totdat hij iets voelt. Woorden kunnen zijn verbijstering niet omschrijven. Johnny. Ja, er is wel iets... Plotseling vliegen twee grote houten dubbele deuren in zijn helft van de zaal open. Een hysterisch tegenstribbelend schreeuwend man wordt naar buiten gedragen door drie klerenkasten van politieagenten. En vervolgens uit belt gesleept. Hysterische man. Laat me los, breinloze Hufters! Ik ben er niet mee eens! Dit klopt niet! Het klopt niet, Hufters! Dat kan toch iedereen zien? Dit kan niet! Laat me los! Laat me los, Denen! Dementreerde... Niemand stopt of kijkt op. Er verschijnt een in uniform geklede man... door hetzelfde deur en roept... Man. Rolnummer 0029435... Ben Ali El Hazaki versus Gluon. Eén van de biddende moslims draait om en zegt... Moslim, geïrriteerd. Momentje, ik ben nog even bezig, man. Nu! De moslim staat op, verlaat de biddende groep... doet zijn schoenen aan... Raapt zijn papieren op en loopt de rechtszaal in. Drie vrouwen in Burka lopen een meter of drie achter hem aan. Wij horen in de achtergrond de opgewonden geblaf van snel naderende jachthonden. De rechtszaaldeuren gaan dicht. Een man in een zwart ruitershelm, foxhunting tenue, met briljant rode jas, zwarte lazen. Een paardenzweep rent zeer gehaast door de menigte met een toga onder zijn arm. Achtervolgde een groep jeppende jachthonden. Zij verdwijnen in een soortgelijk deur als de moslim. Johnny kijkt naar de klok. Het is 11.30 uur. 30. Dissolve to. Klok. Het is 15.37 uur. Withdraw. De situatie in de wachtzaal is haast onveranderd. Veel mensen liggen te slapen op de grond te midden van de jansteenachtige chaos. De andere helft van de zaal is verlaten. De grote deuren gaan open. Een man in uniform komt naar buiten en roept, man met uniform. Rol nummer 0029446. De wet. Schuldsanering. Iedereen stopt onmiddellijk, de Jan herrie ook, en kijkt in de richting van Johnny. Hij schrikt en loopt zeer zelfbewust door de wachtzaal in de richting van de rechtszaal. Met zijn papieren onder zijn arm, terwijl iedereen kijkt. De rechtszaal. Wij lopen langzaam en onzeker langs de portier door de deur de rechtszaal in. Een grote ruimte met veel lege stoelen en vanaf de deur naar voren een middenpad. De meeste honden zijn nu rustig en slapen. Een paar zitten en slapen op de grote, hoge balie voor ons. Een enkele drinkt wat water, snuffelt wat rond. ...of plast tegen de muur. Vanachter de hoge, beukenhouten Bali-achtige bouwsel... ...bedekt met stapel dossiers... ...kijkt een in toga gehulde man op ons neer... ...en zegt... Griveer, Vandaag zit de edelachtbare... ...jongkeermeester ABC... ...van woord tot woord... ...de rechtbank voor. Vanuit een deur achter de balie... ...verschijnt de foxhunting meneer... ...maar nu gekleed in toga... Zijn ruitershelm ligt op de balie. De honden kijken nu kwispelend en opgewekt op, alsof zij actie anticiperen. Hij neemt plaats in het midden van de balie en zoekt in de grote stapel papieren dat voor hem ligt. De twee rechtsgeleerden geroezemoezen wat met elkaar. Nee, dit is, dit, is, dit is toch de goede dossier? Nee, ik weet het wel zeker. Nee, dit is de goede dossier. Wat maakt het nou uit? Het maakt toch helemaal niks uit? De rechter zoekt nog eens in de papieren. Dan kijkt hij op zeer ernstige wijze over zijn bril op ons neer en zegt... Rechter. Meneer... Uh, de twee geroezemoezen nog wat. De rechter kijkt nog even door de papieren. Johnny kijkt vol verwachting. De honden kijken nu ook vol verwachting. Rechter. Uh, de... Uh, de bed, meneer de bed. De rechtbank acht bewezen dat u schuldig bent aan drievoudig moord, gewapend overval, wederrechtelijk vrijheidsberoving. Johnny kijkt verbijsterd. De grifier gaat op dit moment wild gebaren om de aandacht van de rechter te trekken, terwijl hij door zijn dossiers zoekt. De rechter ziet niets en gaat door. De honden worden onrustig bij het horen van de eindeloze lijst van gruweldaden en kijken nu allemaal dreigend en grommend in de richting van Johnny. De rechter in steeds heftiger toon. Belastingfraude, lid te zijn van een criminele organisatie, het witwassen van op criminele wijze verkregen geld, vrouwenhandel, de handel in verdovende middelen, de griffier staat op met een dossier in zijn hand. De honden beginnen te blaffen richting Johnny, rechter. U wordt veroordeeld tot drie maal levenslang, Onvoorwaardelijk en zonder aftrek. Twintig jaar TBS met dwangverpleging. De rechter wuift de grifeer op zeer geïrriteerde wijze weg en probeert zijn betoog te vervolgen. De honden blaffen nu hard en zijn klaar om Johnny aan te vallen. De grifeer struikelt over zijn toga en valt neer op de vloer. Op dit moment all hell breaks loose. De honden vallen Johnny massaal aan. De rechter schrikt wakker uit zijn pontificaal hypnose en schreeuwt rechter. Af, af, godverdomme, af. De griffier probeert nog steeds de aandacht van de rechter te trekken. Af! De rechter komt vannacht naar zijn bank en probeert als een bezetene de honden van Johnny los te wrikken. Godverdomme. Af, af, af. Terwijl de griffier hem nog steeds iets duidelijk probeert te maken. Beveiligingsbeamden stromen toe om in de chaos deel te nemen. Cut to de rechtszaal. De honden zijn inmiddels verwijderd en alles is weer stil. Rechter point of view. Johnny loopt zichtbaar gehavend door het middenpad naar voren toe en komt half ontkleed en met gescheurde kleren tot stilstand voor de rechtbank. Johnny point of view. De twee rechtsgeleerden geroezemoezen nog wat met elkaar. Wij overhoren geroezemoes. Geen moordenaar? Waarom niet? Schulden? Dat is nog erg. Hoeveel? Wat? Haal de honden terug. Kan niet. Waarom niet? Cut to... De rechter schraapt zijn keel. Meneer De Wet, u heeft zich tot de rechtbank gewend met het verzoek tot de toelating tot de schuldsaneringsregeling ex-artikel 318 van de Menswet. De rechtbank wijst uw verzoek toe ingaande heden. Deze uitspraak wordt vandaag ter kennisgeving op internet gepubliceerd, als mede in het parool. Tot rechtercommissaris is benoemd de heer meester Hogebrouw. En tot uw bewindvoerder, mevrouw K. Kastra, te permanent. Goedemiddag. Terwijl de rechter dit zegt, wordt de tekst uitgetypt in witte letters over het scherm. Afhankelijk klein, met zoom-effect. De rechter wijft Johnny weg en buigt zich weer, al schrijvend over de papieren voor zich. Fade-out picture. Witte tekst blijft staan. Close-up tot rechtercommissaris is benoemd de heer meester Brouw, en tot uw bewindvoerder mevrouw K. Castra te permanent.